Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij de Iraakse stad Mosul zijn in twee weken tijd zeker 230 burgers gedood... door strijders van IS. Het zijn mensen die proberen het oorlogsgeweld in de stad te ontvluchten. De Verenigde Naties zeggen dat het aantal moorden op vluchtelingen uit Mosul... de afgelopen tijd fors is gestegen. Het komt door het offensief van het Iraakse leger dat nu gaande is. Strijders van IS zijn teruggedrongen tot enkele wijken in het westen van Mosul. De VN waarschuwde eerder deze week al dat de situatie in het oude centrum van de stad... extreem gevaarlijk is voor de achtergrond gebleven bevolking. Zo'n 100.000 kinderen zouden er vastzitten. Zij worden volgens Unicef door IS gebruikt als menselijk schild. De Belgische politie en inlichtingendiensten moeten beter gaan samenwerken. Dat is de belangrijkste aanbeveling in het onderzoeksrapport over de aanslagen van Brussel maart vorig jaar. De commissievoorzitter zegt dat er te veel verkokering is en te weinig onderling overleg. In het rapport worden geen zondeboeken aangewezen, maar wel wordt gesteld dat de inlichtingen en veiligheidsdiensten op een andere manier informatie moeten verzamelen en delen. Iran noemt de verklaring die Washington gisteren afgaf... na de dubbele aanslagen in Teheran weerzingwekkend. Twitterhuis liet weten te bidden voor de onschuldige slachtoffers... maar ook dat landen die terrorisme steunen... het risico lopen om zelf slachtoffer te worden van terreur. Bij de aanvallen op het parlementsgebouw en het mausoleum van Khomeini... kwamen zeker 13 mensen om het leven. Paleis Soesdijk wordt een hotel dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Op de bovenste verdieping komen zo'n 14 hotelkamers. Verder komt de ruimte voor tentoonstellingen waarin te zien is wat Nederland te bieden heeft op het gebied van onder meer architectuur, milieu en water. Het weer op steeds meer plaatsen droog en wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. Later vanavond, vannacht en morgenochtend trekken forse buien over het land. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Vanuit het Westen wordt het morgen geleidelijk droog en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Nou, we hebben lunch en we hebben niks te Nee. Daar klaag je elke week over, hè? Ja, jij neemt ook nooit wat mee. Ik? Ik heb al een paar keer wat meegenomen oh. uit jouw beurt. Oh. Goed, goedemiddag. Ja. Daar zijn we dan weer, hè? Ja, goedemiddag. Ja, leuk, hè. We zijn er weer. En fijn dat u er weer bent. En bent er? Ja, de, me de mensen die naar ons luisteren, die zijn er weer gezellig. Ja, ja, ja, ja. Okay. ja leuk, daar doen we het voor, toch? Dat hoort toch voor. Ja, ja, ja, ja. Okay. Welkom Zandvoort, welkom wereld. Uh, iedereen die meeluistert, gezellig dat u er bent. Uh, overigens, we hebben uh, misschien een wat trieste mededeling voor, uh, voor onze streamingluisteraars. Uh, ja, het, waarschijnlijk. Waarschijnlijk, tenminste als alles goed gaat. Maar uh, als alles goed gaat, dan gaan we op wat streaming betreft er zo even uit. Want uh, er wordt hier uh, iets vervangen. Uh, maar dat kan ongeveer een uurtje duren en dan zijn we er weer. Dus we uh, moeten gewoon even via de eten luisteren. En dat kan of via DAB Plus natuurlijk. Ja. Ja. ja. Klinkt, of de televisie. Of de televisie. Kanaal ja. 40. Kanaal 40. Kan ook nog. allemaal. Dat kan ook nog. Ah. Ja. Dus uh, voor de streamingluisteraars... het kan dus gebeuren dat het straks wegvalt. Maar dat komt omdat... Uh, onze internetprovider hier zometeen... een modem komt vervangen. En als dat goed gaat allemaal... dan merkt u dat dus. Maar dan zijn we ook binnen... korte tijd weer terug. Als het allemaal goed gaat. Maar ik zeg het maar even. Uh, het heeft uh, niets te maken met onze zin... om dit programma leuk te maken. Want dat gaan we even wel doen. Maar uh, dan weet u het, U kunt dus even veel. Uh, over naar de eten. DHB Plus. Of natuurlijk uh, in Zandvoort. Of trouwens, nee, niet alleen in Zandvoort. Heel Noord-Holland. Als je Ziggo hebt. Ziggo Kanaal 40. dan u ons ook ook het van. Dat ook niks. En verder hebben we straks om half 1, half 2. Het Regio Nieuws. En uh, nog veel meer. En misschien wel een vrijwilligersvacature. Dat kan ook nog. En voor de rest zien we het dan. En natuurlijk veel muziek. En de eerste die we gaan draaien. Past wel een beetje bij het weer van gisteren. Had ik gisteren al klaar staan, toen het zo lekker stormde. Ja, dan kwam ik er niet meer aan toe. Dan vandaag maar. Dus buiten regent het en binnen ook. Alleen binnen de deuren. Het zijn de doors. Riders on the Storm. Nou, die storm is nogal leeg tussen. Dus, nou ja, we gaan er naar luisteren. Riders on the Storm.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 Storm. Nou die storm is een beetje gaan liggen tussen. We de doors. Ja, dat is Het, eh, mocht, ongeveer, mocht u via de stream luisteren en mocht het op een gegeven moment eh, uitvallen, dan komt dat omdat eh, de firma Single bezig is om hier modems te vervangen. Dus het eh, kan zo gebeuren. Maar in ieder geval, hij is druk bezig, dus we zien het wel. In ieder geval kunt u altijd blijven luisteren via natuurlijk Single Kanaal 40 op televisie en via de Ether en DHB. Ja! Wij vragen ons nog steeds af wie nou eigenlijk die roodregen is een, dier, nou een stopt. <laughs> Credence, Clearwater Revival. Who stopped the rain? No. Mee. Ik heb zomaar het gevoel dat het iets lichter wordt buiten. Maar goed, wie die regen stopt en hoe die regen stopt... dat hoort u straks natuurlijk van onze dolly in het weerbericht van Lex van Noord. En dat hoort u straks allemaal, maar um, eerst gaan we nog even naar de 3-in-1. Ja, ik hoop dat hij het volhoudt. Ik hoop dat die man nog niet het modemuitje is tijdens is. 3 -in 1 Dan moeten we zelf verder zingen. Van de NITS. Hello. 1. that's mounting ground and it's rolling away like a trail Four days between the names on this list, I see one. Onze bands die door de jaren heen, juist omdat ze volledig altijd hun eigen koers zijn blijven varen, uh, toch heel opvallend uh, bezig zijn geweest. De Nits, bekend tot in, in heel Europa trouwens, want ze hebben ook Europees behoorlijk succes. En uh, ja, het is zo'n beetje dat uh, maakt geen hitjes, maar toch kent die, kunnen veel mensen ze. Dat is wel leuk. En uh, wij draaiden met plezier drie van hun opvallende werkjes. Uh, het begon met Neskio. Uh, daarna In the Dutch Mountains. En als uh, laatste werkje hoorde u uh, J.W.S. Days. Uh, ja, dan zit ik even te twijfelen: wat zal ik doen? Zal ik u nog een plaatje laten horen? Of zal ik Dolly vragen het nieuws voor te lezen? Nee, ik ga nog een plaatje draaien. Toch? Ik vind het prima. Hoor. Voordat het internet eraf gaat. Zo is het. Want daarna gaan we zelf zingen, mensen. Nou, <lacht> nou voor het nieuws dan nog maar even de nieuwe van Alain Clark. Jawel! Kiss you the same. Dat het heel apart is en toch weer een beetje nieuw en vernieuwend en anders en leuk. Kiss you the same, alle. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik En zo is het maar net. Het regionale nieuwsluisteraars van 8 juni 2017... Lastere avond is op het strand van Zandvoort een jonge bruinvis aangespoeld. Het dier leefde nog toen surfers hem vonden en zij alarmeerden direct de reddingsbrigade. In de materiaalpost van de reddingsbrigade heeft de bruinvis de eerste zorg gekregen. Betrokkenen hielden het dier nat met onder meer natte handdoeken. Ondertussen werden de EHBZ Noordwijk en SOS Dolfijn uit Harderwijk ingeschakeld. En toen bleek dat het bruinviskalf het helaas niet zou gaan redden. Uitlatingen van de Zandvoortse wethouder Michel Demmers... van, het, eh, van gemeentebelangen Zandvoort... over het lekken van geheime informatie door raadsleden... zijn fractievoorzitter Joop Berendsen van de oudere partij Zandvoort... in het verkeerde keelgat geschoten... De heer Demmers deed zijn uitlatingen zaterdagochtend in een radiotalkshow van onze lokale omroep Zandvoort FM. ZFM, het, namelijk het programma Goedemorgen Zandvoort, waar hij samen met zijn partijgenoot Astrid van der Veld te gast was. Volgens Berendsen is het zeer ongepast om als wethouder zulke ongefundeerde beschuldigingen te uiten over zaken die zelfs strafbaar zijn... Tijdens de raadscommissievergadering van dinsdagavond riep hij de wethouder op om de fout te erkennen en zijn excuses te maken. Demmers vond het echter niet nodig om excuses te maken, want in zijn beleving had hij de opmerkingen op persoonlijke titel gemaakt. Terwijl Berendse vindt dat Demmers was uitgenodigd als wethouders, wethouder en dus niet op persoonlijke titel sprak. Maar dan nog, al was het op persoonlijke titel, vindt Berendse deze uitspraken te ver gaan. Een grote bron van ergernis voor veel inwoners is... als het huisvuil naast de vuilcontainers gezet wordt... en zeker als er dan ook nog genoeg ruimte blijkt te zijn in de containers. Dit was afgelopen week weer het geval in de Keesomstraat. Handhavers zijn gekomen van de gemeente Zandvoort... en zij hebben in de zakken gekeken en wisten bewoners van drie verschillende adressen in de Keesomstraat op de bom te slingeren. Een vrouw is woensdagavond gewond geraakt bij een kopstaartbotsing op de Pijlslaan in Haarlem. De vrouw was passagier van de auto die ter hoogte van de Leidse vaart werd geraakt door een busje. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Nog een ongeval. Een meisje is gistermiddag gewond geraakt toen ze op het Prinsenbolwerk in Haarlem werd geschept door een scooter op het fietspad. Het slachtoffertje stak het fietspad over toen het ongeluk gebeurde. Ook dit meisje is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De scooter is in beslag genomen voor technisch onderzoek en uh, ja, helaas kon deze na het ongeluk niet meer gestart worden. Dan een laatste berichtje, donderdag 8 juni. En dat is al gauw vandaag, maar dat is vanavond. Dus ik denk ik deel het toch nog maar even mee, mocht u vanavond daar zin in hebben. Dus dan organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een excursie, cultuur en een natuur... over landhuis, landgoed Huis Te Vogelenzang. Kom kennismaken met dit bijzondere landgoed dat relatief weinig bezocht wordt. Maar geniet van de bijzondere sfeer en de stilte. Wandelen in en rond het dorp Vogelenzang is wandelen in een omgeving waar de tijd stil lijkt te staan. Je vindt hier nog een heel gaaf landschap van oude strandwallen en strandvlakte met historische veenweiden en zonder horizonvervuiling. Nou, en wat heb ik nu dan gedaan? Nu heb ik dus verwijderd waar de verzameling is. Eens even kijken, staat hij verderop? Ook niet. Dus die houdt u van me te goed. Om half twee ga ik u vertellen dat u om zeven uur ergens moet verzamelen. Maar dat ga ik weer even voor u uitzoeken. Dan gaan we nu over naar de, het weerbericht, Ruud. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen twaalf en twee uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, Ruud had het net helemaal bij het rechte eind. Want het is natuurlijk de hele dag bewolkt geweest met wat regen. En uh, het klopt, in de middag wordt het wisselend bewolkt met opklaringen. Want jij zei al hè, dat je het wat lichter vond worden. Dus dat klopt. Ik heb, uh, maar, ik heb mijn bril schoongemaakt. Het dat scheelt ook al. Nou, er was in ieder geval de mist opgetrokken. Goed, dan is er een vrij krachtige zuidwestenwind... en de maximale temperatuur in Zandvoort gaat uitkomen op 21 graden. Maar ik heb het gevoel dat we dat toch vandaag niet gaan halen. Dan morgen overdag in de vroege ochtend regen... smiddags veel zon en een vrij krachtige zuidwestenwind. De maximale temperatuur die we kunnen verwachten in Zandvoort... morgen gaat uitkomen zo rond de 18, eh, 19 graden, sorry... Dan de overige vooruitzichten. Het blijft aanhoudend wisselvallig. Zondag wordt het warm. En de zeewatertemperatuur langs het strand is weer een graadje gestegen. Van de week zat hij nog op 16 graden. Maar hij zit nu op de 17 graden. Dus het wordt steeds aangenamer om te pootje baaien. Nou, tot zover het weerbericht volgens onze eigenste weerman Lex van den Hoorn. Gino Vanelli was dat. Ja, je zat helemaal weg te dromen nee, he, bij is de dat prachtige echt... melodie. Nee, ik, ik kon niet zo gauw Welna. zien wat, wat het was. Dus ik denk, ik ga even zoeken via Soundhound wat je nou net gedraaid hebt. Want jij ja, oh, was even weg. Ja, dus ja. van doen, Dino Vanelli. Ja. En het nummer heette Felicia. Felicia, ja. Hmm. Ja, prachtig nummer. Ja, prachtig. Ja. Hoe kom je ik... daar zo op? Oh, nee, ik had als, als heel jong meisje had ik die LP al. En die oh. heb ik helemaal grijs gedraaid. Ja, ja. Ik, ik vind het zo'n mooie sound, wat die, ja, ja. Wat die man, van uh, sommige liedjes van hem dan. Oké. Okay. Niet alle liedjes, maar de meeste liedjes vind ik zo prachtig. Ja. Ja. Hé, ja. Hey, um, dus, ja. Dus, vandaar. We gaan er dus, niet meer draaien. Ja. Every night I live and die. Feel the party to my bones. Watch the wasters, blow the speakers. from my guts beneath the outer light. It's just another graceless night I hate the headlines and the weather I'm 19 and I'm on fire But when... I live and die Meet somebody, take them home Let's kiss and then take off our clothes It's just another graceless night Places. En uh, dat was de nieuwe van Lordy. Bent die we kennen van hun eerste grote hè, de royals. Is iets totaal anders, maar wel lekker. Daar gaan we om. Zo, dan nou moet ik even uh, afwachten of het allemaal goed gaat. What the fuck are perfect places Anyway Zandvoort ja. Meisje, dat hoef je je toch niet af te vragen Perfect places, Zandvoort gewoon Heerlijke plaats, strand, zee, duinen, bos Alles is in de buurt Prachtig, wat wil je nog mooier uh, Nou, dan moet ik even goed naar de computer kijken Want, uh, of oh, Hij doet het nog steeds, Nou, dan gaat goed Tom's Being Reckless. Marika Heckman. Hekman heet het meisje en times been reckless. Ik weet niet of onze collega Bart van der Meer op de fiets uh, hierheen komt. Maar uh, nou ja, zo die dat doet, dan vragen wij ons af hoe sterk is de eenzame fietser. Oh. Bauderwein de Groot. Hoe sterk is de eenzame fietser? Zichzelf wegbaant. Hoe zelfbewust de voetballer die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint? Zich kampioen baant. Hoe lachver genoeg de zakenman zonder mededogen die concurrent verslagen vindt. Zelf gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot. De zon schijnt te reden. Met rotweer en het harde weer. Maar geen voetballer wordt. Ze schoppen. Het... voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het wordt voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. zover dat uh, ons internet eruit ligt, maar dat had ik u al voor gewaarschuwd. Wegens, onderhoudswerkzaamheden. Nou, als het goed gaat, komt het uh, snel weer terug. De man zit zich boven in het zweet te werken. Maar wij gaan gewoon door. We laten ons niet... U kunt ons altijd nog blijven ontvangen via Ziggo Kanaal 40 natuurlijk. Via de kabel en via de Ether en via DAB+. Dat werkt allemaal nog wel. Dit is Cloud. En het heet Substitute. En dat was uh, cloud. En dat, nummer, dat heette Substitute. Ja, vervanger. Nou, daar zijn ze nou dan net mee bezig. Met dat vervangen van de modem. Ja. En daarom kunt u ons even niet via internet horen. Maar dat heb ik u al een pakje verteld. Dus dat weet u nu wel ertussen. We gaan naar het internationaal uh, van 1 uur. En daarna zien we even weer terug. Een vrolijk stukje cabaret. En nog veel meer leuke muziek. Tot zo.